Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een betoging in Brussel tegen radicaal rechts is het hoofdkantoor van Vlaams Belang beklad. Linkse en antifascistische demonstranten gooiden met verfballonnen en eieren en spoten leuzen op de gevel. Volgens de politie waren er zo'n 4500 mensen op de been. Bij de verkiezingen vorige week zondag werd Vlaams Belang de tweede partij in Vlaanderen, vlak achter de centrumrechtse N-VA... Vlaams Belang zegt in een reactie dat extreem links weigert de democratie te respecteren... en gebruik maakt van geweld en vandalisme. In het Duitse Gelsenkirchen zijn er gevechten geweest tussen supporters van Servië en Engeland. De politie zegt tegen de krant Bielt dat Engelse hooligans Serviërs aanvielen... die in een café in de binnenstad zaten. Op beelden is te zien dat ruilschoppers, terrasmeubels en glaswerk naar elkaar gooien. Een aantal mensen raakten gewond, hoeveel is niet bekend... De Duitse politie heeft meerdere Britse hooligans opgepakt en afgevoerd. Op een parkeerterrein bij de veerterminal in Harlingen... zijn door modder honderden auto's vastkomen te staan. Er zijn heftrucks en trekkers ingezet om te helpen de auto's los te krijgen. De verwachting is dat ze voor het eind van de dag zijn losgetrokken. Het parkeerterrein wordt alleen gebruikt op drukke momenten. Deze week was dat voor mensen die naar het festival Oerol gingen op Terschelling... De modder zou zijn ontstaan door de vele regen van de afgelopen weken. De EK-wedstrijd Slovenië-Denemarken is zojuist geëindigd in een gelijkspel. Het werd 1-1. Lang stonden de Denen voor, maar in de 77 e minuut maakte Slovenië de gelijkmaker. Eerder vandaag won het Nederlands elftal met 2-1 van Polen... en over een uur begint de wedstrijd Servië-Engeland. Het weer vanavond is het overal zo goed als droog. Vannacht ligt de temperatuur rond de 11 graden...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 ja, dan is er op de zondagavond een heel ander geluid. Ik denk gewoon weer lekkere op muziek. Misschien ook een beetje rustiger. In ieder geval, we gaan door tot de laatste snik. Tot aflevering 1600. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier. In dit programma, Nieuw Aids. Muziekprogramma. Zo moet ik het wel natuurlijk verkopen. En uh, ook in dit nieuwe. Deze 1598 nog nieuwe muziek. Want ja. Ik stop ermee, maar dat gaat natuurlijk gewoon door. A new day ja, van Tasha Smith en daarna Gustavo met Mysterious Wind en Larkin Lily met Psalms en Sutras. Dat zijn de eerste drie nieuwe albums in dit eerste uur natuurlijk. Eens even kijken, dan gaan we terug in de tijd vanaf uh, trekje 10 met Kevin Wood met Eternal. Het is wel een heel bijzonder album, het doet een beetje aan Enigma denken. Eens um, even kijken, dan Erik Dinkstad natuurlijk uh, met een, uh, een leuk liedje. En we sluiten af met uh, Karim Maurice met Koum Tara. Nou, muziek uit 19, uh, 2019, moet je mij horen, 2018. Ik wens je heel veel luisterplezier bij Peaceful Radio Show 1598.